Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bijna één op de drie middelbare scholieren krijgt buitenschool... bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining. In groep acht van de basisschool zijn het er iets minder... maar nog altijd één op de vier. Dat blijkt uit onderzoek dat minister Slop heeft laten doen. De percentages zijn de afgelopen jaren stabiel gebleven. Slop is blij dat er geen stijging is... maar maakt zich wel zorgen over de druk die sommige ouders op hun kinderen leggen... om een hoger schoolniveau te halen. Aanvullend onderwijs is vaak voor eigen rekening. Sommige partijen vrezen een tweedeling, omdat lang niet alle ouders dat kunnen betalen. Op sociale media duiken steeds meer berichten op over executies in het noordoosten van Syrië. Een van de slachtoffers zou een Koerdische politica zijn. Ze zou zijn gedood door strijdkrachten die worden gesteund door Turkije. Uit een kamp bij de plaats Ain Issa zijn volgens Koerdische strijders... zeker 785 mensen ontsnapt, vooral IS-vrouwen en hun kinderen. Het kamp zou door Turkije zijn bestookt. Melkveehouders en akkerbouwers doen een beroep op Nederlandse Kamerleden... om tegen het nieuwe EU-verdrag met Canada te stemmen. Dat CETA-verdrag leidt er onder meer toe dat hier vlees op de markt komt... met hormonen, zeiden de boeren in Buitenhof. GroenLinks-Kamerlid Klaver zei in de uitzending dat hij de boeren steunt. Boxer Nushka Fonteyn is haar gouden medaille op het WK in Rusland misgelopen... doordat een deel van haar partij opnieuw is beoordeeld. De jury had Fonteyn als winnaar aangewezen... maar haar tegenstander Lauren Price uit Wales tekende protest aan. Dat is sinds vorige maand mogelijk. Een andere jury heeft daarna de tweede ronde opnieuw bekeken... en Price als winnaar aangewezen. Zij kreeg vervolgens het goud omgehangen. De zwaar teleurgestelde Fonteyn was op dat moment weggelopen. Mogelijk wordt ze daarvoor nog gestraft.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 En kom naar een van de honderden evenementen in het donker. Kijk op www.nachtvandenacht.nl. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het witne van ZFM op TV, radio en internet. Dit is ZFM Race Radio. Mañana cuando lo mueven todo besala eres mi antídoto cuando tengo ganas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 It's easy when you feel the beat and the rhythm Cause that's the thing that makes your body move. Oh, oh, oh. we gently sway through the evening, to the early hours of the morning. I ain't gonna let you go. Get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 What is? A tirarte, brr, que dat je tu mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, Cuando yo te lo hacía, yo soy tu Romeo, pero no santo. No. A tu con la Ford y lo espanto. No. Y